Vorige Italiaanse premier Renzi trad een week geleden af omdat hij een referendum over een aantal grondwetswijzigingen verloor. In Emmuide is een man overleden na een steekpartij in een huis. De dader sloeg op de vlucht, maar werd later aangehouden. De politie gebruikte pepperspray, maar toen de verdachte agressief bleef, schoot de politie hem in zijn been. Over de achtergrond van de steekpartij in Emmuide is nog niets bekend. De politie heeft iemand aangehouden na het dodelijke ongeluk met de matrixborden op de A9. Het is een wegwerker die vlakbij aan het werk was. Volgens de politie is er geen concrete verdenking tegen hem, maar is een aanhouding in zo'n geval niet ongewoon. Gistermiddag viel bij wegwerkzaamheden een portaal boven de weg om, mogelijk doordat er iemand van de wegwerkers tegenaan reed. Er vielen een dode en een gewonde. De A9 bij Amsterdam Zuidoost is inmiddels weer vrij. De topman van oliemaatschappij ExxonMobil wordt genoemd als de nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Volgens Amerikaanse media maakt hij veel kans. Topman Rex Tillerson heeft afgelopen week twee keer gesproken met de aankomend president Trump. Tillerson heeft goede contacten met de Russische president Poetin. En als een van de weinigen in Trumps ploeg steunt hij het klimaatakkoord van Parijs. Deze week wordt duidelijk wie Trump als minister van Buitenlandse Zaken aanwijst. Het weer op de meeste plaatsen droog en af en toe zon. In het noorden mogelijk een bui. Het wordt een graad of 9. Morgen eerst wat zon, later wat motregen. En het wordt dan een graad of 8. Dit was het nos short. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Toen Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 In midnight postures And hanging out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 vrijdagmiddag tussen 3 en 5, dan gebeurt het hier bij CFM. Dan hoor je de 40 beste plaats van Europa in de Euro Breakdown, gepresenteerd door Maurice Mulder. En ook deze staat erin genoteerd: de nieuwe single van Robbie Williams was dat. I love my life. Wat heb je trouwens vandaag weer een mooie trui aan, Albert-Jan? Uh, kan ik van jou ook zeggen Rob? Ja, goed hè. Ja, ja, kon je... We zijn kon... nog helemaal klaar voor de kerst. Kon je hem vinden? Ja, ik wel. <laughs> Jij ja, uiteindelijk ook hè. Uiteindelijk heb ik ja, wel ook. Ja, gelukkig. <laughs> hey, het is tijd voor uh, Salvage Nieuws in het kort.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 Uiteraard zullen Max Verstappen, zijn vader Jos en andere Nederlandse racecorrivéen aanwezig zijn tijdens dit evenement. Om de tienduizenden fans te vermaken met diverse demonstraties en handtekeningen-sessies. Dus autoliefhebbers en Max Verstappen-fans, zet het vast in je agenda 19, 20 en 21 mei de familie-racedagen driven bij Max Verstappen op het circuitpark Zandvoort. En dat is goed nieuws zo aan het eind van dit blokje Zandvoorts nieuws in het kort.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 En de meisjes van CFM, die kunnen er wat van hoor. Girls Just Wanna Van Fun. Je hoorde de single van Cindy Loper. Inderdaad even voor de CFM-meisjes gedraaid, Albert Jan. Heel aardig van je hoor. Ja hey, toch, ja hef. toch, hey, ja hef. toch. Hé, hey, jouw voortuin uh, gaat uh, opgeknapt worden. Ja, dit... <laughs> ik heb lang op hem gewacht. Maar... Ja, ja, ja, eindelijk. Het gaat vanaf morgen gebeuren, luisteraars en kijkers. Start werkzaamheden Stationsplein en Koper Passarel.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 Geeft hoop, hoop, hoop en daar gaat het om. Nou, best zo gaat het op zondag niet hè, op zijn hoogste versnelling, hoor. Ja, ja, ja, ja. <laughs> wel bij deze single van uh, Nielsen. Je met een uh, hitje van alweer een tijd geleden. Dat was de hoogste versnelling. De voert, de... Het is uh, drie over half drie. We gaan eens even kijken naar het uh, weer van de komende dagen. Want vanmiddag hadden we een lekker zonnetje, Albert-Jan. Ja, maar even naar gisteren. Na een grijze en grauwe zaterdag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 en uiteraard kan je het weer ook blijven volgen op onze eigen ZFMF. app. So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 Foundation, a special bond of creation, ha, for all the single moms out there, going through frustration, clean-minded, charred up on, I'm a rethink, make them air. She works the night, by the water, she's gone astray, so far away from her father's daughter, she just wants her life, for a baby, all on a wall, no one will come, she's God to save him Daily Struggle She tells him, ooh, love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 Sexwolle bleef op 13 doelpunten in 16 duels staan. Pe Willem II heeft pas 10 keer gescoord. De thuisploeg maakte nog steeds de meeste aanspraak op de overwinning... maar sprong te, on te onzorgvuldig om met de scoringsmogelijkheden. En uh, vanmiddag om half 1 is er een wedstrijd gespeeld. Sparta-Rotterdam tegen Vitesse 0 tegen 1. En dan om half 3 uh, begon een AZ Feyenoord. Tussenstand inmiddels 0 tegen 1. En dan uh, FC Utrecht tegen Heracles Almelo. Daar staat het nog 0-0. En om... Ja, de klapper, hè? Die komt eraan om uh, kwart voor vijf. FC Twente tegen Ajax. En een nieuwtje voor Ajax. Justin Kluivert debuteert uh, vandaag tijdens de competitiewedstrijd... tegen FC Twente in de wedstrijd. Selectie van Ajax. De zeventienjarige aanvaller, zoon van voormalig spits Patrick... maakte onlangs al zijn debuut bij de belofte van Ajax... Vorige week maakte Kluivert zijn eerste doelpunt voor de beloften... in het uitduel tegen SC Kambuur. Wellicht een invalsbeurt voor Justin Kluivert. Nou, dat gaat vanmiddag een mooie, mooie wedstrijd worden. Dus dadelijk dus om maar kwart voor vijf FC Twente tegen Ajax. Inmiddels kwart voor drie geworden. Salf een hele goede middag. en leuk dat jullie luisteren. En blijf dat vooral ook doen, want wij zijn er nog tot aan vijf uur vanmiddag. Met niet alleen informatie, maar ook heel veel lekkere muziek. De, de show van James Brown en Living in America. Zet je radio onder de kerstboom. Home for Christmas. En zet hem op CFM.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 got a way that you're making me feel I can do, I can do with me. Dat was hem alweer in de, de eerste uur van Zandvoort op zondag... with Houston and I'm your baby tonight. Ja, voordat we opgaan naar het nieuws en weer van drie uur... kijken we nog even naar de wedstrijden... die vanmiddag om half van drie gestart zijn in de eredivisie. We hebben het over AZ tegen Feyenoord. Daar wordt gescoord, eh, Albert-Jan. Behoorlijk. Feyenoord staat momenteel met 2 uh, tegen 0 voor. En dan eh, FC Utrecht tegen Heracles, Almelo. Daar is nog niet gescoord een 0-0 op dit moment op het scorebord... Graag tot zometeen.